11 uur. Dit is Radio 1. Met Kielijn de Plag en Jurgen van den Berg. De supermarkten komen in actie tegen voedselverspilling. En het pensioenfonds voor de metaal en de elektro verlaagt de pensioenen. Nu het NOS Journaal. Jan van de Putten. Het aantal overvallen is vorig jaar gedaald met 17 procent. Er waren 1633 overvallen op woningen en winkels. Minister Opstelte benadrukt dat het aantal nu sinds 2009 bijna is gehalveerd. En dat schrijft hij toe aan een gezamenlijke aanpak... van politie, openbaar ministerie, gemeenten en bedrijfsleven. Amsterdam springt er negatief uit. Het aantal overvallen in de hoofdstad steeg vorig jaar met 19 procent. Verslaggever Edwin van den Berg.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 de weersverwachtingen voor de winterspelen in Sochi zijn niet gunstig. Volgens de laatste berichten gaat de temperatuur flink omhoog. Morgen kan het zelfs 18 graden worden. In de Bergen stijgt de vorstgrens naar boven de 2000 meter. Deskundigen bereiden zich daarop voor... door de sneeuw op de pistes te vermengen met zout. En dat zorgt ervoor dat de sneeuw beter bindt en harder wordt. En weerman Gerrit Hiemstra verwacht... dat het de komende dagen bij de winterspelen zo warm blijft.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 Uh, maar ja, dit weer helpt natuurlijk niet. Dit weer gaat waarschijnlijk voor nog meer regen en nog meer overstromingen zorgen. Weermannen van de BBC denken dat er de komende dagen evenveel regen kan vallen als normaal in een maand. Heineken heeft last van de tegenvallende economische groei, hogere accijnzen en strengere wet- en regelgeving. De netto-winst van de bierbrouwer halveerde vorig jaar en kwam uit op 1,3 miljard. De omzet steeg naar ruim 21 miljard. In Afrika, Azië en Latijns-Amerika werd minder bier verkocht dan verwacht. Trage economische groei en maatschappelijke onrust drukken de verkoop.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 En het weer. Eerst zon. Later vandaag bewolkt. En vanavond van het westen uit regen. Het wordt 7 graden en het gaat ook flink waaien. Ook morgen buien. Vrijdag, vrijdag lange tijd droog. En ongeveer 9 graden. AWB Verkeersinformatie, Kees Klaks. Op de AT Amsterdam richting Utrecht... is bij knooppunt Holendrecht de verbindingsweg dicht na een ongeluk. En dan gaat het over de verbindingsweg naar de A9 richting Amersfoort. De N277, Kessel-Ravenstein, is al een tijdje dicht. Tussen Deurne en Venraaien, beide richtingen...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 Geheersbeestje moet toneren, moet, Giro 1107 moet, moet.nl moet. Dus verbeter je eigen leefomgeving, moet.nl Radio 1, KRO NCRV. De ochtend. Met Jurgen van den Berg en Guilene Plag. Het college voor de rechten van de mens... trekt bij staatssecretaris Steven aan de bel... over de situatie van asielzoekers in Nederland. Om te zeggen dat steeds wel echt de, de, de onderkant van de mensenrechten uh, wordt gezocht... en dat er toch wel grote uh, risico's uh, worden genomen. En zometeen meer in deel 3 van de serie Tolerant Nederland. En zometeen gaan we ook praten over de supermarkten... die dus af willen van verspilling. Verspilling door ons met name.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 in Bruglia torn Torrent Pensioenfonds PME verlaagt de pensioenen in april met een half procent. Volgens het fonds is het een onvermijdelijk en pijnlijk besluit. Ook vorig jaar werden de pensioenuitkeringen van de 150.000 deelnemers al met iets meer dan 5 procent verlaagd. En het andere fonds in de metaal, PMT, voldeed eind vorig jaar ook al niet aan de wettelijke dekkingsgraad, maar verlaagde de pensioenen niet. Gertjan Dennekamp is van de financiële en economie redactie van de NOS. Uh, Gertjan, wat betekent het besluit van PME voor de gepensioneerden? Nou, het fonds heeft zelf een rekensommetje gemaakt. Een gemiddeld pensioen bij PME is niet zo vreselijk groot. Dan gaat het om ongeveer 660 euro. En dan scheelt het uh, zo'n 3,30 euro bruto... Uh, per maand. Uh, dat is niet veel, maar als je het allemaal optelt... Hè, je zei het net ook al, uh, vorig jaar ook al een korting... dat was toen zo'n 33 euro bruto. De mensen lopen ook al heel erg achter... als het gaat om uh, inflatiecorrectie. Dus al met al uh, komen ze echt per maand... een flink stuk van hun pensioentekort... Uh, uh, ja. ten opzichte van wat ze hadden gedacht. En het levert het pensioenfonds dus niet zoveel op, kennelijk. Nou, het levert het pensioenfonds nog wel redelijk Toch. op, hoor. want uh, het gaat natuurlijk om honderdduizenden mensen. Mm -hmm. En als je die allemaal een half procentje afneemt, uh, dan levert het pensioenfonds zo'n 160 miljoen euro op. En uh, ja, dat betekent dus uh, waar ze eind vorig jaar onder het wettelijk minimum stonden, dat door deze maatregel ze daar boven uitkomen. En dat ze dus, uh, ja, deze maatregel vinden ze zelf echt gedwongen waren te no uh, nemen, omdat de wet het nou eenmaal voorschrijft. Nou, dat geldt dus voor PME, uh, het andere pensioenfonds, PMT en de metaal, zit eigenlijk in dezelfde positie... maar verlaagt die pensioenen niet. Hoe kan dat dan? Ja, dat is heel interessant. PMT zit inderdaad ook onder dat wettelijk minimum. En dan zou je denken van oké, okay, dat moet dan tot dezelfde maatregel leiden. Maar dat fonds zegt dat is helemaal niet nodig. Als je kijkt naar de stand van vandaag, dan is die alweer beter dan de stand van eind vorig jaar. Dus we herstellen ook wel zonder die maatregel. En we vinden die maatregel eigenlijk te ingrijpend voor onze achterban. En dus nemen we hem niet. PME denkt er anders over. Die denkt van ja, wij moeten deze maatregel nemen. PMT, dus het ene fonds, koerst echt aan op een een confrontatie met de toezichthouder die zegt... wij willen hem niet nemen en dwingen ons hem maar te nemen. En het andere fonds in de metaal... die denkt van ja, als we die confrontatie aangaan... dan gaan we waarschijnlijk verliezen... Dus we nemen toch de maatregel die wij denken dat noodzakelijk is ja. om te nemen. Dit gaat dus om die 150.000 deelnemers van in ieder geval PME en die van PMT dus in de metaal. Is er intussen duidelijk hoeveel mensen te maken krijgen met een verlaging in Nederland? Uh, ja, alle fondsen moeten vandaag dat melden aan de toezichthouder, de Nederlandse bank. We horen dan de definitieve lijst volgende week. Maar de Nederlandse bank heeft al aangegeven dat het omgeveer om 38 fondsen gaat. Um, en dat ongeveer een half miljoen gepensioneerden door deze maatregelen regel worden geraakt. Maar ja, dat is niet de enige groep, want ook werknemers worden gekort in hun opbouw. Het pensioen dat ze ieder jaar aan het opbouwen zijn. En dan gaat het om ongeveer 700.000 mensen. En dan heb je ook nog mensen die een stukje pensioen bij een van die pensioenfondsen hebben staan en die vertrokken zijn omdat ze er niet meer werken. Uh, en dan gaat het om uh, uh, meer dan een miljoen mensen. Dus er zijn toch nog wel redelijk wat mensen die getroffen worden door een korting in Nederland. Ondanks het feit dat het over het geheel genomen natuurlijk een stuk beter gaat met de pensioenfondsen dan ja. uh, aan het begin van de crisis. En als het goed is weten die mensen het allemaal, die hebben dat keurig met een brief thuis. Die gekregen. krijgen dat bericht nu uh, of in ieder geval de komende week en, en ja, die zullen dat nu gaan horen. Ja. van den Dennekamp werkt voor de economieredactie van de NOS. Hartelijk dank. Per jaar gooit de consument 50 kilo eten weg. En dat is veel te veel, vinden de supermarkten. En daarom komen die dit jaar allemaal met acties om verspilling tegen te gaan. Aan de telefoon Lieselot Hamelink van Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, de Club van Supermarkten. Goedemorgen. Goedemorgen. En wat voor soort acties moeten we dan denken? Um, nou, je kunt bijvoorbeeld denken... onlangs heeft Albert Heijn het eetmaatje gelanceerd. Dus dat de consumenten beter kunnen afmeten... hoeveel rijst ze moeten koken of hoeveel pasta en dergelijke. Want daar blijkt nog heel veel verspilling te zitten. Uh, of Lidl heeft ook al eerder een nu, een later uh, actie. Dat ze dus uh, niet twee broden meenemen... en vervolgens het niet opkrijgen en moeten weggooien... maar dat ze dat later kunnen ophalen. Dus dat zijn voorbeelden van uh, consumentenacties... Eigenlijk kunnen de supermarkten zelf bepalen wat ze gaan doen. Ja, daar hebben ze zelf uh, vrijheid in. En uh, uh, ja, kunnen zelf ideeën over bedenken hoe, uh, hoe de consumenten bewuster te maken. Want dat is eigenlijk het belangrijkste doel. Dat er gewoon nog zoveel uh, onnodig wordt weggegooid. Ja. En dat je vooral uh, die consumenten daar uh, wat bewuster van wil maken. Het is natuurlijk niet leuk. Maar zou je als je voedsel niet iets duurder maakt dat ook al kunnen realiseren? Dat mensen minder snel maar te veel kopen en te veel maken? Nou, dat denk ik niet. Het blijkt toch echt wel dat mensen uh, gewoon vooral niet uh, veel kennis ook ontbreekt. Gewoon nog bijvoorbeeld uh, houdbaarheidsdata, dat uh, uh, bepaalde producten op zich uh, als de houdbaarheidsdata is verlopen, uh, dat de kwaliteit uh, misschien iets minder is, maar dat het nog veilig is om te eten. Dus daar kan je ook alweer heel veel besparen. Dus er zijn al nog heel veel dingen waar, uh, waarin echt nog aan gewerkt kan worden, waardoor er een stuk minder wordt weggegooid. Ja, maar prijzen verhogen, zegt u dat dat gaat niet werken? Of dat willen we niet, dat... daar willen de supermarkten niet aan, want dat is natuurlijk een ander verhaal. Nou, dat is niet, niet de actie waar we nu uh, voor gaan. En het gaat vooral echt om die bewustwording van de consumenten. Dus we hebben niet het idee dat dat nu uh, de verspilling gaat uh, voorkomen. Nou, zijn die acties zijn natuurlijk welkom en dat is mooi, maar dat is ook iets wat kort duurt. Kun je daarmee het bewustzijn definitief veranderen van mensen? Of zou je daarmee structurelere acties moeten, moeten hebben? Nou juist denk ik doordat we nu ook gezamenlijk met alle supermarkten in Nederland deze acties opzetten. Dus dat iedereen ermee aan de slag gaat. Uh, denk ik wel dat we, dat we echt die bewustwording wel kunnen beïnvloeden. Er gebeuren daarnaast natuurlijk ook al heel veel dingen... ook uh, vanuit het voedingscentrum en uh, um, andere partijen die er zich ermee bezighouden. Maar doordat we gewoon... Uh, ja, de supermarkt heeft natuurlijk dagelijks contact met de consument. En uh, als iedereen dat doet, dan uh, kunnen we in ieder geval dit jaar denk ik al heel veel uh, bereiken. Ja, ja, want 50 kilo gooien we nu met z'n allen weg. Ik heb ook weer keer een reportage gezien over wat supermarkten zelf weggooien... omdat de datum is verstreken... Nou, daar schrik je van als je ziet dat er duizenden pakken sap... ongeveer per dag worden leeggeperst en weggegooid. Zou de supermarkt ook niet iets beter moeten inkopen, scherp moeten inkopen? Nou, de supermarkten doen dat eigenlijk al jaren. Want het is voor uh, iedere supermarkt uh, ook uh, geld wat er wordt weggegooid. Dus in die zin is het uh, sowieso de scherp inkopen leid. is dus iets waar ze al jaren op sturen. Maar er wordt toch daar... heel veel weggegooid nog door de supermarkten zelf? Nou, dat valt reuze mee. Dat is juist... Uh, er wordt echt... Uh, uh, kijk, iedere supermarkt wil uiteindelijk ook... Dat, uh, dat het eten wat ze inkopen... dat het wordt uh, verkocht en opgegeten door de consument. En uh, je ziet door juist ook uh, andere portiegrootes, uh, verpakkingen, uh, afspraken met leveranciers... Uh, dat dat hele inkopen dat het steeds minder en minder wordt. Ja. Dus nou, We hebben op dit moment wat... op radio1.nl een plaatje voor staan... van een container helemaal vol met zuivel. Alles wat weggegooid moet worden. Dus dat geeft net even een ander beeld, denk ik. Maar goed, nu in ieder geval acties voor de consumenten. Dat is duidelijk. Dank u wel. Lieslotte Hameling van het CBL. Anna van der Veen is al de hele ochtend op pad met Paul Beck. Dat is de oud-directeur van de Efteling. Hij is nu de baas van het pretpark op de Olympische Speling, Sochi. Anna, jullie zouden dat park gaan inspecteren. Al begonnen? Ja, je kan geen stap met Paul Beck zetten directeur van het attractiepark hier, oud-directeur van de Efteling... of hij geeft instructies. Dus dit is niet in scène gezet. Het is eigenlijk op elk moment van de dag zo. Ik ja, loop nu een paar uur met u mee. Ja. En het enige wat u doet is met die haviksogen ogen opletten. Wat is hier nou weer mis? Ja, ja. Nou, hier is niet zoveel mis. Hier wordt personeel, wordt instructie gegeven, ochtendinstructie. Maar uh, wat mij wel opvalt is, de uniformen zijn goed. Je ziet de pet van de jongens en de pet van de meisjes. Wat ik wel zie, zijn twee verschillende uitingen ten aanzien van petten. Je ziet daar een pet met, met Sochi Park. En ik, dat vraag ik me straks af of dat wel zo moet. Maar ja, dat zijn dingen eigenlijk die je wel constant moet opletten dat je niet gaat verslappen in je discipline. Het is eigenlijk met en meer een beetje ook een militaire operatie wat je doet. Een park moet je gewoon strak staan. Maar nu staan er ook drie jongeren voor ons. Ja. Keurig in het gelid, handen op de rug. Ja, ja. oranje broeken en een soort blauw ski ja, ja. Wat dan wel weer zielig is, want het is wat later op de dag. Het is hier echt bloedheet. Nou, het is niet bloedheet. Het is, uh, maar het kan afkoelen en straks mag men het uit. Dan uh, doet men het uit, maar dan maar allemaal tegelijk. Maar u let dus op of alles klopt, hè? want dat moeten de mensen oh ja, hier leren. De duty managers doen dat. We hebben duty managers ook van de Nederlanders hier doen. Maar ja, overal ben ik zelf nog altijd wel bezig met het bedrijf... om uh, gewoon uh, te kijken of alles goed gaat. In juli gaat het hele pretpark ja. open en u moet ervoor zorgen... en dat is hard werken, dat de mensen hier glimlachen... dat het eigenlijk Europese standaarden hier komen, Ja, hè? het punt is dat mensen glimlachen, dat kan je trainen... maar het moet eigenlijk uit hunzelf komen. Ze moeten weten dat, dat mensen hier komen, onze gasten... eigenlijk om een leuke dag te hebben. En dat betekent dat ze het van hunzelf ook een leuke dag van willen maken. En dat betekent dat ze ook gastheerschap moeten tonen. En ja, dat, dat leren we ze... En daar zijn ze ook gevoelig voor. En, uh, nou, dat gaat goed, dat zie je ook wel. Dat gaat over het algemeen heel goed. Is dat niet een beetje raar? Want u zegt, dat leren we ze. Dat klinkt ook bijna koloniaal. Nee, zo moet je niet zien. Kijk, de Russen zitten anders in elkaar als Nederlanders. Hè? Die hebben eigenlijk altijd al vanuit een historie onder een juk geleefd. Dat was in de Tsarite tijd, dat was in het communisme. En nu moet men op een andere wijze communiceren. Vroeger werd het altijd gewoon ingehouden. Was men bang. Op dit moment moet men het vrijwillig doen. Dus betekent dat ze dat stapje proberen te brengen. En mensen die hier werken, die, hebben de wereld, die vinden het ook heel uitzonderlijk. Omdat ze van daaruit eigenlijk ook naar de toekomst toe... Een, een hele positieve houding in het bedrijfsleven kunnen geven. U brengt ze wat bij. We brengen ze wat bij. Ja. Voor u zijn de Spelen belangrijk. De mensen, de Russen voornamelijk, maken kennis met dit park. Want zij moeten, als de Olympische Spelen af zijn, hier komen natuurlijk. Ja, ja, ja dat is waar. Als er nog een paar weken geen Olympische Spelen staan, zijn er heel veel hotels in een mooi gebied met een zee hierin. En uh, moeten ook de toeristen komen. En daar heb je dus wel dit soort attracties voor nodig. Ik hoop dat het u gaat lukken. We staan hier. Bij deze muziek. Horendol word ik ervan. Ja, ik, ik heb de last van. Ik moet je zeggen, ik hoor het niet eens meer. U heeft het zelf uitgekozen. Dank u wel. Ja, de ochtend. Stand.nl het is belangrijk dat Polaren wordt gered, is onze stelling vandaag. En daar wordt al uh, volop gereageerd. Even een update te geven. 632 mensen hebben gestemd. 49% eens, 51% mee oneens. En wij gaan daarover praten met Eppo van Nisbe tot Zevenaar, is directeur van het CPNB, de Stichting Collectieve Propaganda... van het Nederlands Boek. Goedemorgen. Goedemorgen. De vraag is natuurlijk of het voor lezend Nederland belangrijk is... om zo'n grote boekhandel overeind te houden... of Polaren best gemist kan worden... en dat er genoeg andere boekhandels zijn. Dat bracht ons dus tot de stelling... het is belangrijk dat Polaren gered wordt. Wat is uw eerste reactie daarop? Eens of oneens? Mijn eerste reactie is eens... En de tweede, dan oneens. Dat moet je niet echt oneens. <laughs> Vertel. Nou, omdat het. Kijk, ik denk uh, specifiek als je praat over polaren. Hè, en polaren is ook echt een op zichzelf staand geval. Het uh, heeft niet zoveel met de, de, de, de, de, de talende boekenmarkt te maken. Daar kan ik wat over zeggen. Um, dan ben ik daar oneens. Wat, waar ik het wel erg mee eens ben. Is dat het belangrijk is dat je uh, boekhandels zoals uh, Polaren ze had. Hè, groots, groots en meeslepend. Dat die uh, op zich een mooie weergave gaven zijn van waar dat boek voor staat. En dat zou je in stand moeten willen houden. Maar waarom moet het groot zijn? Waarom kan niet een kleine intieme boekhandel... met een hele persoonlijke benadering misschien nog wel een beter effect hebben? Nee, maar dat is, niet, dat is, dat, dat, dat is ook zo. Uh, zelfs een kleine boekhandel kan groot en meeslepend zijn. En daar zijn prachtige voorbeelden van uh, door ons hele land. Nederland is een van de dichtst beboekhandelde landen ter wereld. En uh, in die zin uh, uh, kan ook de, wat, wat, wat er bij Polaren uitvalt uiteindelijk uh, wel opgevangen worden. Maar wat zo uh, prettig is, is dat je natuurlijk ergens uh, soms een icoon tegenkomt in zo'n straat. Die staat waar dat boek uh, in Nederland uh, voor staat. En dat is natuurlijk even slikken. Als dat uh, wegvalt, ja. ja. Dan je, wil je dat graag in stand houden. Dus het gaat dan niet zozeer om dat het Polaren is, maar als wel die centrale plek die een grote boek al ja. heeft ingenomen in een stad. Ja, precies. Want wat, wat jammer is, is denk ik dat door het hè, wat er dan nu specifiek voor Polaren is gebeurd, dat is niet alleen Polaren, dat kent een lange geschiedenis vanuit de selecties al, dat daar natuurlijk toch een soort van kaalslag heeft plaatsgevonden. Ja, die, die, die misschien niet had hoeven plaats te vinden. Denkt u dat er ook minder boeken verkocht gaan worden? Want uitgevers die die zeggen te denken in ieder geval dat ze 10% van hun omzet kwijtraken. Ja, dat klopt ook wel als je kijkt naar de afgelopen uh, week. Uh, toen uh, deden de Polaren winkels voor het eerst echt niet mee in uh, de verkopen. Dat deden ze de week daarvoor. Maar voor het eerst zagen we de cijfers daarin terug. En dan, dan komt dat ongeveer op uh, 10% neer. Maar wat je ook zult zien is dat daar heel snel... Hè, zodra, dit, zodra ze niet meer zouden bestaan, maar dat geloof ik niet. Hè, echt een aantal van die winkels zou gewoon doorgaan. Uh, dat men, uh, en daarom is het zo mooi van dit land... Dat je heel snel weer een boekhandel vindt waar je wel uh, terecht kunt. Ja, want als dat, dat niet zo zou zijn... Al gaan, hoor. Dat, dat ja. was overigens al gaande. Wij konden al zien dat er mensen die normaal naar hun grote mooie winkel uh, gingen, uh, daar niet helemaal meer vonden f, uh, van hun gading wat ze, wat ze waar ze zo blij maakten. En dan gingen ze naar de winkel iets verderop. En het laatste wat uw, Hier uw stichting de zou willen, is natuurlijk dat er gewoon minder boeken verkocht gaan worden en gelezen ja, gaan ja, worden. Dan ook. Nee, absoluut. Absoluut. Eh, dit, kijk, het mooie van, van uh, een boek is, en met name het lezen, is dat dat echt een specifieke uh, eigenschap is die je tot een beter mens maakt. En, en dat uh, gelukkig in Nederland uh, erkennen we dat. Oh, niet alleen hebben we heel veel boekhandels, maar houden we ook echt van lezen. We lezen wereldwijd, zijn wij een van de toplezers, zoals dat is. En, en we zitten zo'n beetje op 8,5 boek per uh, uh, Nederlander, zo'n beetje. Dus dat Ik, is fijn. Uh, lees op onze site die stelling, die staat er al de hele ochtend. Het is belangrijk dat. Polaren wordt gered. We gaan nu naar de bellers en dan komen we zometeen graag bij, uh, bij u terug... om uh, die reacties door te nemen. 660 mensen gestemd op de site. Het is al de hele ochtend een beetje 50-50. Nu 49% eens met de stelling 51% oneens. En die stelling is dus het is belangrijk dat Polaren wordt gered. Stok.nl, goedemorgen. Ja, goedemorgen, met Van Dijk. Ik vind het niet belangrijk dat de Polaren als de wordt wordt gered. Want er wordt makkelijk opgevuld door andere boek, uh, boekhandels. En ze hebben eerst een heel groot logapparaat uh, bij elkaar geschraapt. ten koste van heel veel kleintjes. En nou zitten ze echt omhoog. Een product van hun eigen, uh, hun eigen manier van werken. Ze komen centen tekort en het moet maar weer ja. gered worden. Ja. Oké, okay, dus... De, de kleintjes, die hebben, die, hebben het, die hebben het moeten inleveren. Die hebben ja. het... Oneens, zegt u. Dank u wel. Goedemorgen, Stand.nl. Hallo. Hallo. Ja, ik, eh, vroeger kwam ik altijd bij de slechte... en die draaide volgens mij goed. Ja. En als, als ik denk dat ze het een beetje een, een goede mix maken... Dan moet, dan moet het gewoon te doen zijn. Ja, dat was ook al een eerdere beller die het daar ook over had... dat, uh, dat de slechte ja. nu ook de mensen die bij de slechte kwamen... hier ook te dupe van zijn. Dus u bent daar een van. Dank u wel. Stand.nl, goedemorgen. Lindenburg. Ik ben iemand uit het boekenvak. Ik heb 40 jaar in de boekhandel gezeten. Uh, ik ken de Rotterdamse situatie vooral. Uh, ik zou willen reageren dat Polaren het niet waard is om gered te worden. Uh, waarom? Simpelweg. Ik heb Donner in de oude tijd meegemaakt. En Donner stond ergens voor ja. Als ik nu kijk naar de afgelopen tijd... dan stond er nog anderhalve kast theologie... En een heleboel klanten van mij vroegen die klaagden steen en been... want bij Donner kon je een heleboel dingen vragen... maar bestellen konden ze het niet. Ja. En uh, wat het laatste punt over de slechte betrof... Uh, die was bijna failliet en dat was niet voor niets... want uh, het antiquariaat heeft een totaal andere functie gekregen tegenwoordig. Ik zou het boekenvak uh, met name de man van het CPMB oproepen om eens een keer een campagne te lanceren. En dat is al eigenlijk al veel te laat. Om ervoor te zorgen dat al die mensen die zoveel tranen laten... om boekhandels die gesloten dreigend worden... om uh, een campagne te starten uh, waarbij iedereen opgeroepen wordt... om trouw te zijn aan de plaatselijke boekhandel. Ja, kijk. Die gaan we zometeen doorpassen naar uh, de CPMB. Goedemorgen, Stand.nl. Ja, goedemorgen met uh, de Raad. U mag het nog zeggen. Uh, ik vind dat uh, Polaren wel uh, gered uh, moet uh, worden. Ik, uh, ik vind het toch een, een, een uh, drempelige uh, boekenzaak. Alleen de, dat geldt, voor, uh, het geldt nu niet alleen voor Polaren, maar voor alle boekenzaken waar het slechter mee zal gaan. Onder andere door de e-books. En dat, uh, daarmee bedoel ik te zeggen dat is, uh, net als in Amerika, uh, moet ook in Nederland de formule van uh, de boekenzaak uh, veranderd worden. Anders worden, oké. Okay. Ja. Dank u Dank wel. Dank u wel. Stap het er al. goedemorgen. U bent de laatste. Hallo? Hallo dan. Mieke Eijssel en Mieke. Ja, ik vind dat Polaren ook moet blijven. En zeer zeker in Maastricht. We hebben een mooie katholieke kerkpaleis, boekenhandel, hoe je het ook wilt noemen. Hij is bekend over de hele wereld. Alle Japanners komen heel nieuwsgierig kijken. Maar komen ze, ze ook boeken strik... kopen? Ja, ze kom... ja, Japanners misschien niet, maar heel veel mensen komen wel boeken kopen. Ik kom daar elke week. Je kunt er ook heerlijke koffie drinken. Uh -huh. Dat is lekker met een boek wat je wil gaan kopen of wat je al gekocht ja. hebt. Dus wel redden die het, handel, het, zegt Het is een, een maatschappelijke verantwoording dat boekenwinkels blijven bestaan... dat ook kleine kinderen en wie dan ook moet kunnen blijven lezen. Dank u wel. van een boek van papier. Dag, succes. Dag mevrouw. Apple van Ispe tot Zevenaar, directeur van de stichting CPMB, heeft meegeluisterd. Ja, de meningen over Polaren zijn sowieso verdeeld. De een vindt het een vreselijke zaak geworden, bijvoorbeeld ten opzichte van hoe Donner vroeger was in Rotterdam en hoe Polaren nu is geworden. Deze mevrouw vindt het weer eh, fantastisch. Maar een nieuwe formule, een persoonlijke formule, is dat belangrijk? Dat is zeker belangrijk. En dat zie je eigenlijk in alles waar je, je producten tegenwoordig koopt. Ik vind het woord product voor een boek altijd een beetje lastig. Maar dan zie je dat natuurlijk dat, dat het woord beleving daarin een hele belangrijke is. En het boek biedt ruimte genoeg om dat juist te geven. Ja, en, en het is zo. Je zult zeker in tijden van crisis gewoon veel harder moeten lopen... om die, die, die, die, die, die, die, die mens die jouw winkel binnenkomt vast te houden. En dat betekent dat je ook moet kijken naar een, een, een nieuw, nieuwe formules. Hoewel ik vind dat de beste voor nog altijd is iemand die er echt verstand van heeft. Overigens, dat hadden een heleboel mensen bij Polar natuurlijk gewoon. Dat ze werken hele goede, goede, goed liefhebbende boekenliefhebbers maar Het werd zeg maar. ook wel als het kapitalistische kwaad gezien, toch? Met de leasebakken en dergelijke. Ja, maar dat tienden. is meer. Uh, ja, maar goed, dat, dat was natuurlijk wat in de pers vooral naar boven kwam over, uh, over uh, met name dan de directie van uh, Polaren uh, in die winkels zelf. Daar stonden echt absoluut geen uh, leasebakkende rijdende uh, verkopers. Uh, Mochten uh, ze uh, willen. Dus, <lacht> ja, <dat lacht> maar ook dat. Het uitvloezen, zei Ronald Gippard vorige uur wel. Het, het uitvloezen daarvan is wel dat er gewoon veel minder kundige mensen zijn neergezet, omdat er minder betrokkenheid nou, dat, dat, is geweest ik, nee. in die winkels. Nee, dat betwijfel ik. Kijk, wij, hebben dat, wij, wij werken echt heel erg nauw samen... met alle boekhandels in Nederland. en Ik denk dat de mensen op de vloer heel hard hebben gewerkt... en dat ook echt daadwerkelijk is gekeken naar... van wat kan je nog doen hè, binnen de, dat concept. Alleen, je moet je afvragen. En dat had ik mezelf ook. Je hebt a heel veel jaren nodig om een nieuw merk neer te zetten. Ze gingen al ja. van een ingewikkeld merk Selectis naar Polaren. Dat is, ligt ja. allemaal niet heel... Daar heb je gewoon tijd en dus ook geld voor nodig. Ja, en dat ontbeerde dat het. het. Dus ja. dat is doodzonde. Nou waren er ja. meerdere... Bellers die het hadden over de slechte vroeger. Dat werkt laagdrempelig. Dus ook mensen die normaal niet zo snel een boek zullen kopen. Die hadden wel die mogelijkheid. Dat verdwijnt nu ook. Uh, ja, maar ik denk. Daar is men. Uh, men zou misschien een, een metertje verder moeten lopen. Maar er zijn genoeg boekhandels echt in de buurt. Uh, die dat goed kunnen opvangen. Ook, dat, ook wat goedkoper. Als soort, wat, bieden, boeken kunnen ja, aanbieden. absoluut. Nee, uh, dat is het mooie van een goede boekhandel. heeft echt voor elk wat wils te lezen. Dus in die zin, en als je die ze zich geen zorgen nee, te maken. Is, nee, nee, ik, ik. Kijk, het is belangrijk dat we dat ook zeggen. Want de afgelopen week kwam natuurlijk het verhaal van. Nou ja, die boekhandelaar die willen ook niet. En de uitgevers zijn ouderwets. En uh, die, die hele boekenmarkten stort in. Dat is gewoon niet waar. Dat is echt pertinent onjuist. De afgelopen jaar heeft, hè, we hebben we allemaal te, te lijden onder de crisis. Uh, dat gaat van de schoenenreus tot en met. Uh, nou, noem het maar op. Uh, Iedere andere verkoper in de straat. Uh, de, alleen de telefoons hebben het goed gedaan en de elektrische fietsen. En als je kijkt naar boeken, dan hebben boeken heel goed stand gehouden. Hetzelfde geldt over, ja, maar iedereen gaat over tot digitaal lezen. Op dit moment eh, leest men in Nederland gewoon nog voor 96% vanuit het papieren boek. En 4% digitaal. Dat zijn de keiharde ja. cijfers. En het gaat in die zin met de boekenmarkt helemaal niet zo slecht. Daar is nog echt genoeg te halen. En wij moeten dat misschien ook beter vertellen dat dat zo is. Ja, dat was, en was, dat was een oproep net van die meneer in Rotterdam. Die komt ja. zelf uit het boekenvak. En die zegt, ik wil, ik wil ja. gewoon eens een grote publiekscampagne zien. Nou, hij wordt op zijn wenken bediend. Want afgelopen week is door de KBB. Dat is de, de, de, zeg maar de, de, de branchevereniging van de, de boekhandel. De campagne Weet Waar Je Koopt van start gegaan. En uh, dat is begonnen ooit ergens uh, onder leiding van Kees Schafraad. Van een boekhandelbroekhuis in Almelo, Hengelo en Enschede. En die heeft gezegd. Ja, je, wij mensen moeten weten waar ze kopen. En uh, he, online dat is ook oké. Okay, maar die boekhandel uh, bijvoorbeeld is een mooie plek waar je de, uh, he, echt uh, nog kunt samenkomen, en als ze nog een mooi kopje koffie schenken of iets erbij doen, ja, is het gewoon een feest om daar naartoe te gaan. Ja, want en dat wilde hij juist benadrukken, he, dat plaatselijke ja. aspect, dat dat ook in die campagne ja. zou moeten worden benadrukt. Maar dat is ook plaatselijk. Kijk, met alle respect voor de digitale wereld, en ik ben zeer digitaal, maar ik ben nu, ik zit nu in Amsterdam, jullie zitten in Hilversum, uh, dat is waar we zijn. Dus als je naar buiten loopt en je wil een boek hebben, dan ben je op dat moment daar aanwezig. Dus dat lokale aspect, dat geldt voor een boekhandel uh, enorm. En, en dat is ook iets wat je kan uitvinden, omdat je goed kunt weten wie er in jouw omgeving woont, uh, leeft, werkt uh, en, en aan boeken wil ruiken, voelen uh, of uh, wat anders. Wat je ook met boeken wil doen. Apple nou, van Evenaar, ja. directeur van het CPNB. Dank u wel. Het is belangrijk dat Polaren wordt gered. Stelling staat op onze site www.stand.nl. U kunt blijven stemmen. Nu 737 mensen gestemd. 48% eens, 52% oneens. Dit is Radio 1. Het NOS Journaal nu. Jan van der de Putten. Minister Asje trekt 1,5 miljoen euro uit... om meer mensen in de uitzendbranche aan een baan te helpen. De uitzendbureaus betalen ook 1,5 miljoen. In het plan is onder meer afgesproken dat 1100 flexwerkers... zonder diploma een opleiding krijgen... en minstens een half jaar bij een werkgever worden geplaatst. 250 flexwerkers worden omgeschold voor de technieksector... en die krijgen dan een baan voor een jaar. Asje vindt het belangrijk dat flexkrachten hun positie versterken... dan maken ze meer kans op een vaste baan, zegt hij. De politie heeft na de uitzending van opsporing Verzocht 20 tips binnengekregen over de dood van een bejaarde vrouw uit Zwolle. Ze werd twee weken geleden omvergelopen door een inbreker en overleed een paar dagen later. Er is een beloning uitgeloofd van 5000 euro voor de gouden tip. En consumenten kopen minder vaak een nieuwe televisie. De verkoop van tv's daalde het afgelopen jaar met 18 procent. Er werden 1,2 miljoen televisies verkocht. Volgens marktonderzoeker GFK hebben de meeste mensen inmiddels een plat scherm. En daarom is de behoefte aan een nieuwe tv kleiner. En dat zijn de hoofdpunten. Kees Kwaks, staat het nog ergens vast? Ja, op de A28, nee niet op de A28, op de N340. Om een richting Zwolle Is er vanochtend een betonmixer eh, gekanteld? Dat geeft vertraging tussen Dalfsen en de aansluiting met de A28 2 kilometer. De ochtend. Zometeen weer een ronde van de nationale nieuwsquiz. De kandidaat van vandaag komt uit Westerbork in Drenthe. Anne Hunsen Visser is het. En we testen even de kwaliteit van de kunstijsbaan in Amsterdam. Maar eerst het ijs en de sneeuw van Sochi. NOS Radio Olympia. Het Geolippens. Schrijver Gio Lippens, zou ik willen zeggen. <laughs> nu even niet hoor. <laughs> Ja, dat is wel met de ijs die boeken. sneeuw. 18 graden hoor ik morgen daar. Ja, dat gaat helemaal niet goed komen daar. Want je merkt het ook aan de, nou, de valpartijen, het grote aantal valpartijen... Ja. dat we ook gisteren weer zagen op de halfpipe. Nou, ik ben trouwens benieuwd hoe dat is met een andere ja, typische wintersport. Want wij praten natuurlijk allemaal over schaatsen, grote sport in Nederland. Internationaal gezien kleine sport. Want bijvoorbeeld de Noorse combinatie, dat is ook wel een serieuze sport. Het eerste onderdeel daarvan is zojuist afgewerkt. Het schanspringen. Leon Haan was daar voor ons bij. Leon, hoe staan de zaken ervoor op dit moment? Ja, Gio, de Duitse Erik Frenzel die heeft hele goede zaken gedaan. Want hij won het eerste onderdeel, het schansspringen inderdaad, van de Noordse combinatie. Hij kwam tot een afstand van 103 meter, kreeg bovendien een goede jurywaardering. En daarom kwam hij uit op 131,5 punt. Frenzel uh, wint dan dat eerste deel. En de Japanner Watabe, die werd tweede, gevolgd door de Rus Klimov. En op plaats 8 de regerend Olympisch kampioen Chapuis. Wat betekent dat nou voor het tweede gedeelte? Want dan uh, worden de medailles verdeeld. Dat betekent het tweede gedeelte, 10 kilometer langlopen dat Frenzel zal starten als eerste. En dan heeft hij een voorsprong van 6 seconden ten opzichte van Watabe, de Japaner. 27 seconden op Klimov. En de Olympisch kampioen Chapuis moet dan 31 seconden zien goed te maken op Frenzel. Maar Frenzel is. Heer en meester geweest dit seizoen in de wereldbekerwedstrijden. Dus het ziet er naar uit dat de Duitser goed op weg is naar Olympisch goud. Leon, toch nog heel even inhaken op het verhaal over de temperaturen. Hoe is het op dit moment daarboven? Ja, dat is goed Gio, want uh, ja, dit Schanspringen vond plaats bij een temperatuur van 9 graden Celsius. Nou, dat is op zich niet zo... Uh, dat is natuurlijk warm, dat, uh, dat is een ding uh, dat zeker is. Maar voor Schanspringen maakt dat niet heel erg veel uit. Daar is uh, de wind natuurlijk een belangrijke factor. Maar die temperatuur uh, is wel van belang voor het langloven. Want dat gebeurt ongeveer op dezelfde hoogte, op zo'n 650 meter. Ja, en daar, is dus, uh, veel, uh, daar zijn veel problemen, want er is ook veel geklaagd door de... Atleten op de Noordse combinatie die zeggen: ja, die sneeuw is eigenlijk eh, niet te belopen. Het is veel te los. En ze hebben gisteren van alles geprobeerd om speciale zouten in die, in die sneeuw te stoppen. Om de piste zo te prepareren dat de structuur als het ware harder wordt. Dat er meer, ja laten we zeggen, vrieskou in die sneeuw zit. Zodat er straks makkelijker door de sneeuw geskiet kan worden. Leon Haan daar bij het Schanspringen. Straks bij het langlopen de Noordse combinatie. Wij kijken natuurlijk vooral uit naar het schaatsen, Daar waar de medailles voor ons behaald worden. Vandaag de 1000 meter voor de mannen. 4, Nederlandse deelnemers. Koen nou, voor wij hebben we het vorig uur al gehad. Nu Michel Mulder. Hij werd maandag Olympisch kampioen op de 500 meter en gisteren gehuldigd op Medal Plaza. Allemaal prachtig, uh, maar die zaken die kunnen de voorbereiding op de 1000 meter wel verstoren. Daar zit Mulder trouwens niet mee. Het is helemaal niet erg. Ik wou er ook uh, bewust en heel erg van genieten en dat heb ik ook gedaan. En, uh, en, en ja, Wat er ook uh, ging gebeuren, dat. dat uh...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 Combinatie ijs en weder dienende, zeggen we dan maar. He. Ja, dat ja. is een goeie, dat is goede. En ik ga mijn geld zetten op de Jama Jamaicaanse bobbers. met deze temperaturen van 18 graden. Dit zijn de Beatles op radio 1. Ik was alone, ik took a ride. Ik wist niet wat ik zou vinden. Another road where maybe I could see another kind of mind. There.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 John Paul, George en Ringo de Beatles en got to get you into my life. De KNSB heeft vanochtend het ijs in het Olympisch Stadion gekeurd... en geoordeeld dat het ijs van prima kwaliteit is. Dat betekent dat het NK Allround en het NK Sprint... kort na de Olympische Spelen daar gewoon door kunnen gaan. Goed nieuws dus voor ijsmeester Beert Boomsma. Meneer Boomsma, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Maar voor u zal dat geen verrassing zijn, of wel? Uh, nou ja, je weet nooit wat voor ijs de KNSB uh, heeft, maar goed... Uh... Als wij de standaard van het al een beetje aanhouden... dan uh, ja, had ik niet anders verwacht. Bent u zelf ook al helemaal tevreden over hoe het ijs erbij ligt? Nee, lang nog niet. Het is nou echt nog wel een recreatief niveau. Uh, we gaan nu uh, stapsgewijs uh, uh, gaan we naar de NK toe werken. En dat betekent dus uh, de, ja, de intus, de, ja, het werk intensiever uh, uh, maken met het, uh, met het ijs. Zeg maar. ja. En wat, wat houdt het dan in? Dat het ijs nog harder... Of? Moet worden, het... nou, hij moet in ieder geval vlakker. Uh, hij moet wat dunner, zodat hij beter controleerbaar is. En uh, ja, uh, ja, helderder, zeg maar. Hè. Dus hij moet, uh, de perfecte glij moet, uh, moet hij weer krijgen. Ja. Goed, voor u is deze goedkeuring... betekent het in ieder geval dat, uh, dat na de Spelen... de toernooien gewoon van start kunnen gaan in het Olympisch Stadion? Ja, dat is natuurlijk een enorme uitdaging. Uh, dus de NK, de Allround NK Sprint uh, Marathon... Um, ik weet niet wat ze allemaal organiseren, maar dat wordt allemaal in Amsterdam gehouden. Ja. Was u er nog bang voor dat het misschien niet door zou kunnen gaan? Nou, niet bang voor. Uh, kijk, het is natuurlijk een niet een conventionele ijsbaan. Het is natuurlijk wel een, een, een mobiele baan die in uh, op de Sintelbaan baan in, uh, in, uh, in de in het gelegd is. De koelste baan, toch? Moet het zijn? Ja, het is, de cool ja. Het is inderdaad ook de koelste baan. Um, Kijk, de ondergrond is natuurlijk bepalend voor je ijs. Dus de stabiliteit van de ondervloer, dat is natuurlijk de garantie voor je ijsvloer. Cool dan in de Nederlandse zin, maar ook cool in de zin van een heftig goede ijsbaan. Het gaat in ieder geval door nu en de goedkeuring is er van de KNSB. Dank u wel, Beert Boomsma, ijsmeester in het Olympisch Stadion in Amsterdam.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 Nederland. Martijn Grimmies belicht de hele week de situatie voor de mensenrechten in Nederland. Vandaag staat hij stil bij de positie van asielzoekers in Nederland. Mevrouw Vellenga, voorzitter van de Vereniging van Asieladvocaten. U zit helemaal klaar in toga. Wat voor zaak gaat u zo meteen behartigen? Dit is een zogenaamde Dublin-Malta-zaak. Deze uh, cliënten die, uh, moeten van de IND terug naar Malta... om daar hun nazielafraag in te dienen. En dat willen ze niet, omdat ze bijna verdronken zijn in oktober. Mede door toedoen van de uh, Maltese kustwacht... maar ook de Italiaanse kustwacht. Na de redding zijn ze ontzettend slecht behandeld. En uh, ze willen daar niet naar terug. Ze willen hier blijven. Als je als asielzoeker het niet eens bent met de beslissing... van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de IND... kun je in beroep gaan bij de rechter. In dit geval willen twee Syrische mannen niet terug naar Malta. In oktober zijn ze daar aangekomen... nadat hun boot vanuit Libië was gezonken. Ze werden gered door de Maltese kustwacht... en omdat ze op Malta als eerste Europa binnenkwamen... moeten ze van de IND ook daar hun asielaanvraag afwachten. Hun advocaat is het daar niet mee eens... Er zijn tegenrapporten waaruit blijkt dat het niet goed is op Malta. Dat de mensenrechten daar geschonden worden. En als je dan twee jongens uit Syrië. die vreselijke dingen hebben meegemaakt. die bijna verdronken zijn in de Middellandse Zee. naar zo'n land terugstuurt. dat vind ik een schending van de mensenrechten. Ja. Hoe kijkt u naar Nederland als u dit soort zaken behandelt? Nou ja, kijk, de, het credo van de regering is... ons asielbeleid is uh, streng, maar rechtvaardig. Nou, het is streng, maar het is lang niet altijd rechtvaardig. Komt u dat veel tegen in uw praktijk? Helaas wel. De Nederlandse regering zoekt met haar asielbeleid... de randen van de wet op. Dat constateert het College voor de Rechten van de Mens. In een brief aan staatssecretaris Teven... heeft het college die zorgen geuit. Zo vertelt collegelid Katalijn het Buitenweg. Om te zeggen dat steeds wel echt de, de, de onderkant van de mensenrechten uh, wordt gezocht. En dat er toch wel grote uh, risico's uh, worden genomen. Natuurlijk zijn er ook regels en kan je niet een toelaten. Maar het gaat niet aan om altijd heel formalistisch alleen aan een regel vast te houden. Je zal ook kijken uh, wat zijn de consequenties daarvan voor een individu. Even weer terug naar de rechtbank. Waar namens staatssecretaris Steven iemand van de IND toelicht waarom de twee Syrische mannen wel terug kunnen naar Malta. Ja, en Verweerder die, die erkent ook wel dat er in Malta zeker het een en ander uh, uh, gedaan moet worden om het uh, te verbeteren. Maar ja, de vraag is: is, dat, uh, een, is het terugsturen van. Uh, is, betekent dat een schending van 3EVRM? En die lat ligt natuurlijk wel heel hoog. Dat zien we ook bij Italië, er is dus ook van alles mis. Maar goed, het is nog niet zo erg dat we moeten spreken van: nou, als mensen terugsturen naar, naar Malta. Ja, dan, dan zal er een reëel en voorzienbaar risico zijn op een 3FRM-schending. Volgens de staatssecretaris worden op Malta dus niet de mensenrechten geschonden. Dichter bij huis lijkt dat wel het geval. Zo vertelt D66 Tweede Kamerlid Gerard Schouw. Want waarom worden uh, kinderen, asielkinderen, achter slot en grendel gezet? Ja, Dat is niet echt humaan. Dat is niet het beleid, wat we. Willen. En dat zegt ook zijn GroenLinks-collega Lisbeth van Tongeren. Ik vind dat zoiets bazaals dat je een kind hè, zo vroeg... Daar, kinderen raken daar ook van getraumatiseerd... maar zo vroeg vastzet. en ook, Ik heb daar verhalen van gehoord onder omstandigheden. Dat je denkt, dat ga je een volwassene niet eens aan doen. Laat staan een kind. Dus dat staat bovenaan mijn lijst. Op het lijstje van Katelijne Buitenweg... van het College voor de Rechten van de Mens... staat ten aanzien van vreemdelingen in Nederland... ook nog een ander punt sinds enige tijd mogen de opgeslagen vingerafdrukken... van alle vreemdelingen in ons land gebruikt worden... voor het opsporen van criminelen. Dus wanneer ze reden hebben om aan te nemen... dat er waarschijnlijk een vreemdeling uh, een uh, delict heeft gepleegd... of wanneer een uh, zaak echt helemaal vast zit... dan kunnen deze vingerafdrukken gebruikt worden... om te kijken of daar misschien een dader tussen zit. Ik vind het een zorgelijke ontwikkeling... omdat je ten eerste vreemdelingen stigmatiseert. En ik vind ook een zorgelijke ontwikkeling dat... Uh, ja, vingerafdrukken zo makkelijk uh, gebruikt worden bij opsporingsdoeleinden. De dossiers gaan weer in de tas. Je neemt afscheid van uw cliënt? Ik neem afscheid van mijn cliënten, ja. Hoe ging het? Ja, ik vond het wel goed gaan. De, de rechter had kritische vragen aan de IND. En uh, minder kritische vragen aan mij. Dus dat vind ik altijd een goed teken. Oh ja? <laughs> ja, natuurlijk. Als je vindt dat je met kulargumenten komt... dan word je daar nog eens een keer over ondervraagd. Maar we zullen zien. En uh, de heren hebben alle machtiging getekend. Dus als we dit niet willen, dan gaan we één keer door naar het Europese hoofd. Dan gaat u door? Ja, dan gaan we door. Loes Vellenga op de Brest voor de rechten van asielzoekers. Een mensenrecht waar we allemaal mee te maken hebben... is het recht op privacy. Zo, mijn drone is weer veilig terug op de basis. Daarover meer. Morgen in Tolerant Nederland. En inmiddels heeft de rechtbank in Utrecht uitspraak gedaan... in de asielzaak van de twee Syrische mannen. Hun verzoek om in Nederland te blijven is ongegrond verklaard. En dus moeten ze weer terug naar Malta. Hun advocaat, zoals ze al zei, gaat in beroep bij het Europese Hof... voor de rechten van de mens. En dat zit in Straatsburg. Break warfare en Mr. John Mayer was dat. Laatste onderdeel van deze ochtend is natuurlijk de nationale nieuwsquiz. Die spelen wij vandaag met Anne Hunsse Visser, 66 jaar uit Westerbork. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom. U doet veel vrijwilligerswerk. Ja. Wat het meeste? Eh, bestuurlijk. Bestuurlijk. Ja. Oké. Okay maar geen gemeenteraadslid meer worden of zo? Nee, dat wil ik niet dat meer worden. Dat dan weer niet. Nee. nee, gaat uiteraard wel stemmen. Maar nu hier om de Nationale Nieuwsquiz te spelen. Gisteren heeft Patrick Nieborg uit Hoge Zand 48 punten neergezet. Dus het wordt zaak om daar in ieder geval overeen te komen. Wij gaan beginnen om uw nieuwsfactor te bepalen. Voorzitter, een minister die onvoldoende leiding geeft... Ik had dat niet moeten doen. Die niet de waarheid spreekt. En ik bied er dan ook hiervoor mijn excuus aan. Het is goed voor de relatie van de Kamer als ik mijn bies pak. Ik zou u toch willen adviseren om dat ook te doen. Al met al hebben beide ministers gewetensvol geopereerd. Er is een fout gemaakt. Daar zijn excuses voor aangeboden. En ziet op basis van de resterende feiten... Ja. geen enkele reden om de ingediende motie van wantrouwen te steunen. Ja, minister Plasterk heeft dus het debat over het afluisterschandaal overleefd. De motie van wantrouwen, gesteund door een groot aantal oppositiepartijen... werd niet aangenomen. Welke partij heeft het initiatief genomen voor die motie van wantrouwen? D66. En dat is goed. Kritiek op de minister kwam niet alleen van de oppositiepartijen. Welk kamerlid van Plasterks eigen partij... was kritisch ook over het optreden van de minister? Ik heb geen idee. Dat is Jeroen Recour. Met de kennis van nu kloppen de woorden van uw minister... in het nieuwsuur van afgelopen oktober niet. En daarmee verwees Recour dus naar die uitzending van destijds. Bij vraag 3 hoort geluid. Luister goed. On a mission to cement an old alliance, French President François Hollande has been welcomed by an equally determined President Barack Obama, wanting to show that the old Franco-American ties are as strong as ever. Franse president Hollande bracht gisteren een bezoek aan de Verenigde Staten. De relatie tussen de twee landen was al jaren bekoeld door oneenigheid over welk land. Ja, over over wat eigenlijk? Ik weet het niet. Nee, ja, het was de Irak-oorlog. De relatie dus Irak, tussen de landen ja. bereikte een dieptepunt... omdat Frankrijk tegen de inval in Irak was. Ja, weet vraag 4 is. Obama brengt dit jaar een bezoek aan Frankrijk... om de 70ste verjaardag van wat te vieren. Grote vraag in de ogen. Weer. Geen gokje doen? Uh, de Franse Republiek. Het is D-Day. Ja. Hollande nodigde de Amerikaanse president persoonlijk uit... en Obama beloofde om die viering van D-Day dus erbij te zijn. Vraag 5. Weer een geluidsfragment. Luister goed, want wie is dit? Inderdaad, ik zal eerlijk zijn. Het is voor de aandeelhouders voor de ook een, een hele mooie, mooie transactie. Uh, Reinoud Oerlemans. Dat is wel een kort fragment inderdaad, maar u herkende hem. Het is hem, hij is uh, uh, Reinhard Oerlemans inderdaad. Ja, hij is eigenaar van tv-productiebedrijf iWorks. Dat komt dus definitief in handen van een Amerikaans bedrijf. Hoe heet dat bedrijf? Uh, Warner Bros. Warner Bros. Ja, dat rekenen we goed. Wel hadden inderdaad uh, Times Warner staan. Warner, Brothers, Warner Bros. Is goed gehad. Die punten L zijn binnen. De laatste vraag dan. Daar kunt u nog vier punten mee verdienen. Um, u krijgt aanwijzingen over een persoon uit het nieuws. De vraag is heel simpel. Wie wordt hier bedoeld? Het gaat om een persoon, dus niet om een onderwerp. Als u het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen: 4. Jong geleerd is oud gedaan, ging voor mij niet op. 3. Ik verruilde Hollywood voor Ghana en Tsjechoslowakije. Shirley Temple, stop. Dat is een snelle actie voor twee punten. Baby Take a Bow was me op het lijf geschreven. En voor één punt, ik ben gisteren op 85-jarige leeftijd thuis in Californië overleden. Inderdaad, Shirley Temple. Um, als kindster schitterde zij in tientallen films. Tot haar tiende was ze de meest populaire Hollywood-artiest. Toen ze ouder werd, daalde haar populariteit. Dus jong geleerd, oud gedaan, dat ging voor haar uh, niet op. Daarmee komen we op een factor van zes. Dus dat is helemaal niet slecht. Ik denk dat u acht vragen nodig heeft om gelijk te komen met onze kandidaat van gisteren. Want dan zou u 48 punten hebben. Dus een beetje snel de goede antwoorden geeft, dan uh, moeten we volgens mij een heel end komen. 90 seconden lang. Dus gaan wij zoveel mogelijk vragen op u afvuren. En uh, geef het goede antwoord als wij de vraag hebben gesteld. Hè. Dus laat ons even uitpraten. En uh, als u niet weet, zegt u snel pas. En dan gaan we gewoon uh, rapido door naar de volgende. Prima. Succes! De nationale nieuwsquiz. Welke musical ging gisteren niet door vanwege stroomuitval? Pas. soldaat van Oranje. Hoe heet de internetmarktplaats die de politie offline heeft gehaald... omdat bezoekers anoniem illegale goederen konden kopen? Pas. Utopia. Welke krant moet op zijn website een rectificatie plaatsen... over de uitspraken van minister Ploemen over kledingbedrijf Coolcat? Telegraaf. AD. De premier van welk land heeft het bezoek aan Israël en Palestina afgezegd... vanwege de watersnood in zijn land? Uh, Engeland is goed. Uh, hoe heet de Nederlandse schaatster die brons kreeg op de 500 meter? Boer. Dat ex neuroloog aan Sasteur is gisteren veroordeeld tot hoeveel jaar zelfstraf? Drie jaar. Is goed. Welke juwelier heropent tijdelijk twaalf winkels? Sibel. Goed. Voor de rechtbank in Napels is dinsdag het zoveelste proces begonnen tegen wie? Uh, Berlusconi. Is goed. Nederlandse regering heeft opheldering gevraagd over de verdwijning van welke Pakistaanse anti-drone-activist? Kaan. Dat is goed. Wie is in de ronde van Qatar als tweede geëindigd in de derde etappe? Eh. Uh... Keizer Lars Boom is het. Welk ziekenhuis in Utrecht en nieuwe gein krijgt een boete van 2,5 miljoen euro... wegens verkeerd declareren? Sint Antonius. Dat is goed. Welk land heeft bij de langlaufsprint in Sochi de titel bij de mannen en bij de vrouwen opgeheist? Noorwegen. Is goed. Hoe heet de staatssecretaris die een beroep doet op scholen om HAVO- en VWO-leerlingen... nog eens de kijk-luistertoets Engels te laten doen? Uh, Kramer. Dekker. Dimi -de Jong en welke andere Nederlandse snowboarders zijn gisteren in Sochi... uitgeschakeld op het onderdeel Halfpipe? Pas, door van de Wal. Een album van welke Britse band heeft ruim 30 jaar nadat het op de markt kwam een record gevestigd? Geen idee. Noem een Britse band. De uh, Beatles. Dat had gekund, ja. Nee, het was Queen. Ach oh was ja. ja. Ja. Oh, oh, oh. Zo gaat dat dan, hè? Ah. Had u hem goed gehad, dan. dan had u negen antwoorden goed gehad. Maar nu zijn het er dus acht. Nou ja... Ik bedoel, alle kans nog. We kunnen nog een, een shootout aan het eind van de week moeten spelen. Omdat u dus nu ja, je weet, je ook, als weet. We het vermenigvuldigen... met die Niels-factor van 6, komt u dus ook op 48 punten. Dus dat is gelijke stand ten opzichte van gisteren. Dus het Penoza. blijft op die manier spannend. U kunt u tevreden zijn. U krijgt twee kaarten voor de beeld- en geluid-experience... hier in Hilversum. Bent u kort geleden geweest. Ja. Dus uh, u wacht even tot er ja. een leuke nieuwe tentoonstelling is... om daar weer naartoe te gaan. En verder een mooie radio en natuurlijk de DVD van de serie Penosa Die zijn in ieder geval leuk Dank u wel. We gaan kijken of dit spannend blijft. die Twee keer 48. We krijgen natuurlijk nog twee kandidaten voorbij. Morgen en overmorgen. Als het zo is, dan spelen we vrijdag die beslissingsronde. Goeie reis terug naar Westerbork. Zometeen hier. Felix en Veenhoven. De Nieuws BV is er na 12. Wij wensen u vast een prettige woensdag. Fijne middag. Volkswagen.